stem en maak kans op een cd. Wie is dit? Wie is dit? Nu, Het is niet allemaal roze geur en maneschijn, want onze IJslandse vulkaan, de IJafjatteljokkotl, is nog altijd zeer actief. Heb je de stem herkend? Surf dan naar altijdprijs.info en een gokje. Altijdprijs.info